Heidi in de Grote Stad Het was al avond toen Heidi en Tante Deti het doel van hun reis bereikten. Ze hadden van het station een heel eind door donkere, smalle straten gelopen toen ze bij een groot, donker huis kwamen. Tante Deti belde aan. Een huisknecht deed de deur open. Ik kom Heidi brengen, zei Tante Deti. De huisknecht bracht hen naar de woonkamer. Daar zat een bleek, mager meisje in een rolstoel. Ze heette Clara. Bij de deur stond de gouvernante van Clara, Juffrouw Rottemeyer. Ze keek heel streng. Clara lachte tegen Heidi. Hoe heet je? vroeg Juffrouw Rottemeyer aan Heidi. Ik heet Heidi en hoe heet u? antwoordde Heidi. Kinderen mogen grote mensen niet naar hun naam vragen, zei juffrouw Rottemeijer bits. En Heidi is geen fatsoenlijke naam, we zullen je adelheid noemen. Ik heet Heidi, zei Heidi, en geen adelheid. En uh, weet u dat de huisknecht op Peter de geitenhoede lijkt? Clara begon te giechelen, maar juffrouw Rottermeier vond het helemaal niet leuk. Wat heb je bij je grootvader geleerd? vroeg ze streng. Heidi dacht even na. Ik heb geleerd dat bloemen doodgaan als je ze plukt, zei ze. En euh, ik heb ook geleerd dat de zon de bergen nacht zegt... en hoe je geit moet melken en hoe je geitenkaas maakt. Hou op, zei de gouvernante. Ik bedoel, welke boeken heb je gelezen? Boeken, zei Heidi. Ik kan helemaal niet lezen. Wat? ''Kun je niet lezen?'' riep je vrouw Rottenmeijer. Ze vroeg aan tante Deti of ze haar even alleen kon spreken. De gouvernante en tante Deti liepen de kamer uit. Clara klapte in haar handen van plezier. ''Ik denk dat wij samen veel pret zullen hebben, Heidi,'' zei ze. Toen Heidi de volgende morgen wakker werd, sprong ze uit bed... en holde naar het grote raam van haar slaapkamer... Maar ze kon het niet open krijgen. Heidi liep van het ene raam naar het andere, want ze wilde de frisse ochtendlucht inademen. Maar alle ramen waren dicht. En Heidi voelde zich als een vogel in een kooi. Na het ontbijt kregen Heidi en Clara in de studeerkamer les van juffrouw Rottenmeijer. Heidi vond het heel moeilijk om stil te zitten. Arme Heidi... Ze mocht nooit een raam open doen en ze mocht ook bijna nooit naar buiten. Maar het allerergste waren de saaie lessen van juffrouw Rottenmeijer. Heidi was heel ongelukkig. Ze was veel van Clara gaan houden, maar ze miste haar grootvader en Peter. Na een paar weken hield Heidi het niet meer uit. Op een morgen trok ze een oude wollen onderjurk aan en zette haar versleten strooien hoed op. Ze sloop de trap af, want ze wilde weglopen. Maar opeens stond de gouvernante voor haar. Waar ga jij naartoe, adelheid? vroeg ze. Ik heb je toch gezegd dat je niet alleen mag uitgaan? Ik ga helemaal niet uit. Ik ga naar huis, zei Heidi. Mekkerbekje is zo alleen. Peter's grootmoeder begrijpt niet waarom ik niet meer kom. En ik moet grootvader helpen met kaas maken en... Ik wil weer zien hoe de zon de bergen nacht wenst. Ondankbaar kind, zei juffrouw Rottenmeier. Je woont in een prachtig huis. Je hebt een lekker zacht bed, mooie nieuwe jurken en Clara om mee te praten. Wat wil je nog meer? En wat heb je daar nu weer op je hoofd? Doe onmiddellijk af. De strenge gouvernante riep de huisknecht en zei... Sebastian, gooi dit vieze hoedje van adelheid in de kachel. Oh nee, alsjeblieft niet, snikte Heidi. Maar juffrouw Rottenmeijer gaf het hoedje toch aan de huisknecht. Heidi holde naar haar kamer en huilde. Maar toen ze die avond naar bed ging, vond ze haar strooie hoedje tussen de lakens. Sebastiaan had het haar neergelegd. De weken gingen voorbij en het werd zomer. Clara werd gezonder en sterker. Maar Heidi werd steeds bleker en magerder. Op een dag kwam de vader van Clara terug uit het buitenland. De gouvernante wachtte hem op bij de deur. "Zo gaat het niet langer, meneer," zei ze. "Er moet iets gebeuren." "Wat is er dan?" vroeg Clara's vader. "Gaat het niet goed met Clara?" "Het is dat meisje, meneer, die Adelheid. Ze heeft een slechte invloed op Clara." Gisteren bracht ze een paar zwerfkatjes mee naar huis. Ze praat met Clara alleen maar over geiten, vogels, kaas en andere onbelangrijke dingen. En ze kan nog geen woord lezen, geen woord. Ze moet hier weg. Clara's vader ging naar de kamer van zijn dochter. Wat hoor ik over Heidi? vroeg hij. Is het waar wat juffrouw Rottenmeijer allemaal over Heidi zegt? Ze wil dat ik haar wegstuur. O oh nee, doet u dat alstublieft niet, vader, zei Clara. We hebben zo'n plezier samen en ik heb me niet meer alleen gevoeld sinds Heidi er is. Heidi mocht blijven, maar ze huilde zichzelf vaak in slaap. En dan droomde ze dat ze in haar bed op de hooizolder van grootvader lag. Een paar weken later kwam de grootmoeder van Clara logeren. Heidi vond haar meteen aardig. Jij bent zeker Adelheid, zei Clara's grootmoeder. Nou, mevrouw, ik heb altijd gedacht dat ik Heidi heette, zei Heidi. Clara's grootmoeder lachte. Je hoeft geen mevrouw tegen me te zeggen, hoor. Zeg maar gewoon grootmoeder, net als Clara, dan zal ik jou Heidi noemen. Clara's grootmoeder had ook voor Heidi een cadeau meegebracht. Heidi pakt het uit. Het was een boek met prachtig gekleurde platen. Er was een plaat van een walvis en van een aap. En er was er ook een van een hoge berg. En toen Clara's grootmoeder weer een bladzijde omsloeg... zag Heidi een plaat van een jongen met een kudde geiten. Heidi begon te huilen. Grootmoeder streelde Heidi's haar. Die plaat maakt je verdrietig, hè, zei ze. Zal ik je het verhaal voorlezen dat bij die plaat hoort... O oh ja, dolgraag, grootmoeder, zei Heidi door haar tranen heen. Toen grootmoeder het verhaal uit had, vroeg Heidi of ze het nog een keer wilde voorlezen. En nog een keer. Heidi kon het niet vaak genoeg horen. Oh, wat zou ik dat verhaal graag zelf lezen, zuchtte ze. Waarom doe je dat dan niet, vroeg grootmoeder. Omdat ik niet kan lezen, zei Heidi. Peter zei dat lezen heel moeilijk is. Grootmoeder besloot Heidi elke dag een uur leesles te geven. En Heidi vond dat Grootmoeder veel leuker les gaf dan juffrouw Rottenmeijer. Na een paar weken kon ze al een beetje lezen. Heidi nam het mooie boek s'avonds mee naar bed om naar de jongen met de geiten te kijken. Maar ze vertelde niemand hoe ze naar de bergen verlangde. Clara was zo'n goede vriendin geworden en Grootmoeder was zo lief voor haar. Dat hij die het slecht van zichzelf vond om weg te willen. Op een morgen, toen de meisjes les kregen, vroeg grootmoeder aan Klara's vader, Was hij die al zo mager toen ze hier kwam? Mager? Helemaal niet, zei de vader van Klara. Ze zag er juist heel erg gezond uit. De grootmoeder van Klara schudde haar grijze hoofd. Ik denk dat ze er zo slecht uitziet omdat ze verdriet heeft. Later op die dag liet grootmoeder Heidi en Clara naar haar kamer komen. Clara, zei grootmoeder, vind je het fijn dat Heidi hier woont? Nou en of, grootmoeder, zei Clara. Heidi is mijn beste vriendin. Sinds Heidi hier woont, vind ik het helemaal niet meer zo erg dat ik niet kan lopen. Maar als Heidi nu ziek is, zo ziek dat ze een tijd weg moet om beter te worden, zei grootmoeder. Dan moeten we haar natuurlijk laten gaan, zei Clara. Je bent een schat, zei Grootmoeder en gaf Clara een zoen. Heidi, zei Grootmoeder, ik denk dat jij heimwee hebt en daar kun je heel erg ziek van zijn. Heimwee? vroeg Heidi verbaasd. Waar wilt u me dan naartoe sturen om beter te worden? Voor heimwee is er maar één geneesmiddel, zei Grootmoeder. Je kunt er maar op één plaats van genezen. Waar dan? vroeg Heidi. Thuis natuurlijk, lachte Clara. Ja, Heidi, zei grootmoeder. Je moet terug naar je grootvader, naar Peter en naar al je andere vrienden in de bergen. Heidi kon haar oren niet geloven. Maar die nacht sliep ze als een roos. De volgende morgen pakte ze haar koffertje... en liep blij en verdrietig tegelijk naar beneden. Clara huilde toen ze afscheid nam van Heidi. Sebastiaan bracht Heidi naar het station. Even later zag ze door het raampje in de trein... de huizen van de stad verdwijnen. Op het station van Dörfli werd Heidi afgehaald door de molenaar. Hij reed haar helemaal naar boven met zijn paard en wagen... Heidi keek naar de groene bergweiden en naar de bergen die vuurrood kleurden in de ondergaande zon. En eindelijk, eindelijk zag ze het huisje. Grootvader zat op de bank over het dal uit te kijken. Heidi sprong van de wagen en holde naar grootvader. Ze sloeg haar armen om hem heen. Grootvadertje, riep ze, grootvadertje. De oude man zei niets. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Hij had al jaren niet gehuild. Je bent dus teruggekomen naar je oude grootvader, zei hij. Hebben ze je te weinig eten gegeven in die grote stad? Je bent zo bleek en mager. Er gaat niets boven de melk van zwaantje en beertje, lachte Heidi en gaf grootvader een zoen. Ze liep achter de oude man het huisje binnen. Gelukkig was er niets veranderd. Ze ging op haar stoeltje zitten en dronk een kom verse geitenmelk. Vlak voordat de zon onderging, kwamen zwaantje en beertje naar huis. En toen was Heidi helemaal gelukkig. Even later lag ze in haar bed op de hooizolder. Toen grootvader haar wel te rusten kwam zeggen, zei ze: Wat ben ik toch een raar meisje, grootvader? Toen ik in Duitsland was, miste ik u? Maar nu ik hier ben, denk ik dat ik Clara zal missen. Maar dan vragen we toch of Clara hier komt, zei grootvader. Zal Clara op bezoek komen bij Heidi in de bergen? Lees en luister verder op bladzijde 38.